...tussen Afrit Bunschoten en Barneveld 10 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De A1 van Apeldoorn naar Amsterdam... ...voor Knoophoeverlaken 4, voor Brugge 3 kilometer. A2 van Utrecht naar Den Bosch... ...voor Afrit Geldermalsen 2. Op de A5 richting Amsterdam... ...voor de aansluiting met de A10 2 kilometer. Op de ring van Amsterdam... ...de A10 Zuid richting Den Haag... ...voor Oud-Zuid 4. De A10 West richting Zaanstad... ...voor de Koentunnel 3 kilometer. A12 van Utrecht naar Den Haag... ...voor Woerden 4... Rotterdam op de A20 richting Gouda voor Knoppenbrechtseplein 4 voor Moordrecht 3 kilometer. A27 van Utrecht naar Breda voor Lexmond 2 voor Gorkum 4 kilometer. Tot zover de verkeer.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 Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut, qu'il désespère, je veux les gamins ouverts, des amis pour parler de leur peine, de leur joie.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 Voorzitter, En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 Mm -hmm. I said, I love the fella. Don't go notice. The streets are getting hotter. Mm -hmm. There is no water.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 day hey.